ik ben Diocateerdscha en dit is het nieuws van NOS op 3. Wil jij op vakantie met Correndon? Dan moet je misschien instappen in Duitsland. De reisorganisatie ziet het niet meer zitten op Schiphol en wijkt uit naar de vliegvelden van Münster, Wezen, Düsseldorf en Keulen. Zo 100 zo'n 100.000 zonvakanties naar Turkije, Spanje en Griekenland beginnen dan dus daar. Op Schiphol was het de afgelopen weken een chaotische boel. Het vliegveld kon de drukte niet aan, waardoor er lange rijen stonden en sommige mensen hun vlucht misten. Een grote brand in een flat in Zwolle. Vannacht brak de brand uit op de bovenste verdieping. Bewoners moesten even hun huis uit. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Na een half jaar aan boord van het ruimtestation ISS zijn vier astronauten vanochtend teruggekomen op aarde. Six months in space. There's our first view of Dragon Endurance making its re-entry to planet Earth. De capsule van ruimtebedrijf SpaceX landde in het water bij Florida. De vier werden in november gelanceerd. Bij het ruimtestation hebben ze allerlei wetenschappelijke onderzoeken gedaan. En veel bedrijven zitten te springen om personeel. Bij een bedrijf in Brabant hebben ze dat springen behoorlijk letterlijk genomen. Daar proberen ze met een carnavalskraker nieuw personeel te vinden. Meld ze maar aan, wij hebben die baan. Maken van het nummer en de bijbehorende videoclip kosten rond de 4000 euro. Het is dus een prijzig oproepje. Maar het was het dubbel en dwars waard, vindt de directeur. Twee van de vier vacatures zijn al ingevuld. Het weer. In het oosten breekt de zon al door. Straks is dat in het hele land zo. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Morgen regenachtig en wat koeler. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het hele land komt nog altijd dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. ZFM. I'll do better than do bop Gaat Wat een ingewikkelde tekst. Nou, het is bijna goed. Het is bijna goed. En, uh, en er werd gelijk al gereageerd van playback Charles. Nou nee, live. Welkom terug bij deel 2 van The Boys. We gaan straks even naar het weer luisteren, Willem. Maar eerst lekker muziekje om, om, om weer in de stemming te komen. Ja, ik ga mijn best doen. Een stukje muziek, dat, uh, dat is een ding wat zeker is. En, uh, ja, ik ja. blijf het zeggen het is misschien een beetje cliché wat ik zeg maar uh, ja, de muziek van vroegere tijden Ja, heerlijk. Vind ik toch beter dan wat er tegenwoordig wordt geproduceerd ja. Weet je waar ik zo'n... Uh, ja, niet alles hoor, moet ik eerlijk zeggen, want er zijn ook wel leuke dingen bij maar die zijn wel erg schaars en dan heb ik het over rapmuziek altijd wel rap en dat het, nee. Nou ja, rap, ik ben, ik ben een liefhebber van rap, dat mag algemeen ja, bekend zijn Ja, jij bent een liefhebber van rap ook Oh, rap, snel. Betty snel. Betty ja, rap en Betty. Ja. Maar de Nederlandse rap... Dat, dat, met... Uh, ja, ik, uh, Ali B, Ali A, Ali C, Ali K. Het is... Het is uh, hè? Ali Ben Ali. Ik, nee, Nederlandse rap, ik heb er niet zoveel mee. Uh, daar hebben we Dubai tegen gezegd. Tegen ja, Dubai, ja, ja, ja. Dubai, ja, ja. Dubai. En hoe het verhaal er klopt, het rammelt aan alle kanten. Ja. Maar goed... Uh, Even kijken, we hebben net geprobeerd om Gerry Rutte in de uitzending te krijgen. Ja. En dat uh, lukt niet, ze past niet door de brievenbus namelijk. Dus we moeten ze toch bellen. Toch, we hebben toch tegen Gerry gezegd, eet nou eens een paar hapjes minder. Ja, maar daar ligt het niet aan. Die brievenbus is gewoon te smal. Oh. En uh, daar doe je niks aan. Helemaal niks. Maar we gaan het even anders proberen. Ja. Even kijken of dat lukt. Gerry uh, Rutte, hoe heet ze ook alweer? Gerry, oh ja. Nou, eens even kijken uh, of het lukt. Het is wel spannend, het is wel een spannende, spannende, spannende dat je zegt spannend. Nou, we gaan eens even kijken of het lukt. Dan moet de muziek even zachter, natuurlijk. Goed. Goedemorgen, goedemorgen, Gerry Rutte, dames en heren, Gerry Rutte, ja! Yeah. Applaus, dag Gerry. Hallo. Gerry, hoor je dat? Ja, ik hoor het, ik hoor het. Oh, wat gezellig. Maar ja. wat heb ik jou een tijd niet gesproken? Wat zeg, je? wat zeg je? Ik zeg, wat heb ik jou toch een tijd niet gesproken? Nee, dat klopt. Hè. We zijn twee jaar, nou meer dan twee jaar, konden we niet uh, met elkaar praten vanwege ja. corona. Heb je, nou, heb je nou je cursus Engels inmiddels afgerond? In ja, twee jaar? Jawel. Jawel. <laughs> <laughs> Gerry, vol, volgens Goedemorgen mij Goedemorgen je... allemaal. Goedemorgen. Gezellig, gezellig dat jullie er weer zijn. Nou, ik, vind, ik vind het ook heel gezellig dat ik nou weer eens een dame aan de telefoon tref. En al die kerels hier nee, nee, nee, in de studio is dus ook niks hoor. <laughs> Ja, ja, ja. Hey, laat mij daar alsjeblieft buiten. Mag deze beker aan mij voorbij gaan. Ja. Gerry, jij, jij gaat weer uh, de uitzending verzorgen in het weekend. Van, uh... Ja, ja. Alleen ja, nou ja. niet live, hè? Het is niet live, Gerry toch? Jij doet toch de, de nee, redactie? Ik, nee, nee. Of? ik, ik, doe, ik ben uh, gevraagd om uh, een tijdelijk de redactie uh, weer te doen... voor uh, Goedemorgen Zandvoort... Dus ik ben niet in de uitzending natuurlijk. Maar ik zorg dat er een programma komt elke week. Is dat een hoop werk, Gerrie? Dat is een redactiewerk? Wat zeg je? Oh, het is een hoop werk, is het redactiewerk. Ja. Je voorbereiding, daar ben je wel even mee bezig, of niet? Ik ben daar dag en nacht mee bezig. Dag en nacht? Dag en nacht. Dag en nacht ja Nee hoor, maar uh, het, het, het is best wel veel werk, maar het is, uh, het is heel erg leuk om te doen. Ja. Uh, intussen ken ik natuurlijk wel heel veel mensen in Zandvoort uh, bij wie ik uh, aan kan kloppen. En uh, ik, uh, ja, ik, ik volg het nieuws natuurlijk uh, uh, allemaal, wat er, uh, wat er speelt in Zandvoort. Nou ja, en dan probeer ik mensen in de uitzending te krijgen. Ja. En, uh, dus jij nou ook per, krijg je nou ook persberichtjes aangereikt, Gerry een persbericht? Ja, nou ja, ik kan ja, dat het niet je niet goed verstaan. Hoor. Ik weet niet, ik kan je niet goed verstaan. Nee, maar, nee, maar, dat... maar dat komt, hij zit aan de andere kant van, uh, van de studio. Maar als hij oh, wat langzamer okay. praat, dan uh, ja. Ger okay. Gerry, als jij, als jij uh, onderwerpen nodig hebt, dan ga je zelf op zoek. Ja, ga ik hè? zelf zoek, maar, maar het kan ook zijn dat iemand anders jouw persberichten aanrijft... Waarmee, waar, je, ja. waar je iets mee kan, ja. toch? Ja, dat gebeurt ook. Als ja. We hebben een redactielijn. Hè. Uh, ja. ZFM heeft een redactielijn... En daar kan ik ook vaak uh, onderwerpen uithalen. Ja. Uh, en ik kijk natuurlijk alle kranten naar. Het Haardems Dagblad, Zandvoortse krant, uh, nieuwsberichten, Facebook. Ja. Maar ook uh, dat mensen zeggen van... oké, okay, wij willen graag uh, uh, op de radio ons verhaal komen vertellen. Dus ja. dus en is, is, is, uh, is uh, Goedemorgen Zandvoort, is dat nou ook uh, voor een belangrijk deel politiek geëngageerd? Of? Nee, nee, het is niet politiek. Het is voor. Eh, eh, Goedemorgen Zandvoort. Het gaat over Zandvoort. Ja. En dat is sport, politiek, uh, uh, uh, cul uh, culinair, uh, cultureel, alle ja. onderwerpen. Um, dat is het vereiste voor dat programma. Voor de, dat moet dus echt van alle. Alle uh, onderwerpen zijn er. Dus het is niet politiek geëngageerd, nee. absoluut niet. Ja, in de winter politiek, heb je. Maar de politiek is wel een grote. is altijd wel aanwezig elke week. Ja. Ja. Want in de winter dan heb je natuurlijk weinig cultuur. Want er is er weinig bezoek en dan, dan, dan, uh, er is er weinig te doen, Dan wordt er weinig georganiseerd. Ja, uh, maar dat is er misschien... toch altijd wel. Ja, dan... misschien, nu, misschien nu weer wel, misschien komt die ijsbaan er weer. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen dat, die we nou, allemaal in de gaten. Ik krijg ook heel vaak inside information, dus dan kan ik... Uh, de Engelse uh, cursus werkt wel goed, hè? Ja. <laughs> inside information. <laughs> maar maar soms, uh, soms ben ik uh, te vroeg met voor informatie vragen... en dan kunnen ze nog niks zeggen. En dan, uh, ja, dan, dan, dan kunnen ze ook niet in, uh, op de radio komen om daar wat over te vertellen. Maar uh, dan moet ik altijd weer even wachten. Maar ik ben soms ongeduldig en dan wil ik toch wil ik er toch wel iets van uh, laten horen. Maar uh, ja... Um... Nou ja, je krijgt, je krijgt, hier krijg je alles om een dienblaadje aangereikt. Je hebt een podiumpje hier. Dus, uh... ik, jawel, dat zeker. Dus als jij een agenda hebt voor je... zaterdag... ik zou zeggen, een uh, ja. maar los. Uh, Oké, okay. um, wat ik wilde... We beginnen met uh, de nieuwe kinderkunstlijn. Die gaat weer van start op 13 mei. Uh, dan gaan de kinderen van uh, verschillende scholen uit Zandvoort gaan dan schilderen en het uh, onderwerp is dit keer de toekomst van Zandvoort. Dus dat is best wel leuk. Marianne de andere hele bekende uh, schilder, in Zandvoort, die uh, doet dat al jaren uh, dit, uh, de kinderkunstlijn. Dan krijgen we hele Jansen... die is van de directeur van het uh, Zandvoortsmuseum... Museum, en zij ...verteld over de diverse tentoonstellingen die weer van, uh, lopen in het Zandvoortmuseum. Die hebben natuurlijk ook twee jaar lang ook minder bezoekers gehad natuurlijk vanwege corona. En dus alles gaat weer een beetje goed van start. Dan komt ook de burgemeester, David Molenburg... Uh, ...vertellen over dat Zandvoort gaat 120 Oekraïners opvangen uh, op, uh, in Zandvoort Noord... En uh, daar weet zij alles van. Hoe dat, dat zal in juni zijn. Dan krijgen we uh, Leontine Trijber. Zij is van de Zandstroom. En er wordt op 20 mei, 25 mei, de grote Gimlachroute georganiseerd. En dat is dat, uh, dat iedereen kan langs uh, vijf ontmoetingslocaties in Zandvoort met een stempelkaart. Dan kun je een stempeltje halen bij de Blauwe Tram... of de bibliotheek, de zandstroom, Jutters, Hart, Ruilwinkel... en dan krijg je bij elke volle stempelkaart... kun je dus een, een uh, consumptie krijgen... met een hapje. En dan is er een feest van vier tot zes... op het Grote Plein, het louis David's voor de Blauwe Tram. De burgemeester de, uh, die opent het. Er is van alles te doen voor kinderen, voor volwassenen. Er is een terras. Uh, nou gewoon hartstikke leuk feest. En er wordt een nieuw Zandvoortslied wordt geïntroduceerd. Dus dat is heel spannend. Zing eens. Ik weet het niet. <laughs> Ik kan het nog niet zingen. Ja, dan hebben we wel de primeur. Ja, het is, dat zou een primeur zijn. Maar ja. dat is zaterdag. Dat, dat is zaterdag, zaterdag oké. Okay. Ja. En dan, uh, dan uh, sluiten wij af met uh, Jesse Zandvoort. Jesse Zandvoort, dat is uh, zondag weer. 8 mei met The Preacher Man. En uh, daar dat is in de de krocht. hans Rijmers natuurlijk weer voor. En dat is dan weer zo'n beetje het programma voor aanstaande zaterdag. Gerry, is dat weer in de krocht? Theater de, de, de, de krocht? Of het in de krocht is? Het is in de krocht. Altijd ja, in de krocht. Charles heeft nog ja. een stukje appeltaart in zijn potje zitten. Oh, dus dat praat wat ja. moeilijk. Ja, dat geeft helemaal niks. Ja, ja. Nee, altijd in de krocht, Charles, wordt dat gehouden. Ja. Want ja, we hebben eigenlijk alleen nog maar de krocht, hè, waar uh, alles gebeurt. Uh, uh, maar die gaat verbouwd worden. Dus ja, ik heb het begrepen. Ja, jaar geloof ik gebeurd. Oh. Dus dat is dan een beetje een probleem aan het worden. wordt gerenoveerd. Het wordt een, he? een beetje om een krot te lijken, de krocht. Ja, het moet verbouwd worden. Ja, hè? Het, moet, uh, het moet verbouwd uh, worden, ja. natuurlijk. Ja. Maar daar, dat gaat gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nou, dat is uh, dus ja. een, een heleboel informatie uh, eigenlijk. Ja, is het een beetje goed uh, uh, overgekomen? Keurig. Ja? Ja, dus er zat wel een zweem Engels doorheen, maar dat... That's... Ja, sorry. Dat uh, that, is mij niet zoveel uit. <laughs> nee, ik bedoel uh, ja. Okay. Nee, goed. Uh, had je. Wat, had je uh... Ja, uh, Gerry, werk jij ook samen met bijvoorbeeld Zandvoort Insight? Uh, nee, daar werk ik niet mee samen. Nee, Die staan los van. Uh, van uh Nee, maar ik kan me voorstellen dat die ook. Ja, maar het kan dat, wel, dat kan wel, natuurlijk. Ja, ik bedoel, die, die lever ik misschien ook wel informatie, toch? Ja ja, ja, ja, ja, ja. En je hebt ook Zandvoort, want daar maak ik dan weer deel van uit. Zandvoort.niels.nl Ja. En ja, wij, wij, wij werken ook samen met Zandvoort Insight, want we zijn gewoon. Ja, we gunnen elkaar, we grunnen, allemaal, we elkaar ja. van alles. Dat, dat, dat is zo hoort het ook natuurlijk. Ja, dat is prima, toch? Ja, nee, maar dat ja. gebeurt ook wel hoor. Ja. Maar ik uh, dat uh, volgens mij uh, heeft iedereen wel met elkaar. Uh, maken en kunnen van elkaar kunnen we informatie krijgen. Dus dat is, dat is, uh, is oké. Okay. Ja, ja, en soms, soms uh, dan, dan zijn bepaalde mensen eerder op de hoogte van, van dingen die gaan gebeuren als anderen. Ja, klopt, en uh, ja. nou, Dan moet je gewoon je die voordelen meedoen, toch? Ja, dan kun je dat aan elkaar doorgeven. Ja, ja. ja. ja. En lief ja. zijn voor elkaar ook, hè? Oh. Vooral dat laatste. Ja, ja. ja. ja. Ja, nee. Charles zei als laatste dat het leuk zou zijn als je een keer chocola brengt in de studio. <laughs> dat zei hij niet, dat nou, zei hij niet. moet ik even over nadenken. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Maar we zijn weer helemaal op de hoogte. En uh, ja, als je verder nog, uh, nog iets hebt, dan zou zeg ik zeggen, gooi het eruit. En anders dan gaan we weer een stukje muziek draaien, want het nee, is een radio ik, ik heb radio gezegd wat ik wilde zeggen. En ik ben blij met, mijn, met de tijd die ik daarvoor heb gekregen. Ja, maar dus ja. Nee, heel, uh, veel heel veel dank. Nou, ja. Gerry, wij zijn ook heel blij met jou. Alleen jouw naam, daar hebben we geen herinnering aan. Mijn naam? Ja, daar hebben we geen herinnering aan. Geen herinnering? Waarom? Nee, dat komt door die familie van jou in Den Haag. <laughs> dag, Gerry. Ja, dag. Dag, dag. Tot ziens. Hoi. Ja, uiteindelijk nou, eindelijk verstandige kinderen die houden van de groenteboer. De meeste kinderen die lopen naar de snoepwinkel of naar de patatboer. Maar deze kinderen lopen naar de Groucher Jack. Dat is, ja. de, en die, die missen de Groucher Jack ook. Groucher ook, dat Jack, heet. dat is de groenteboer. Ja, <laughs> ja de, de Grutta. Zeg maar. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, uh, ja, heerlijke muziek. Ja, uh, ja ben je blij mee? Ja, ja, ik ben daar heel blij mee. Ja, nou ja, dat vind ik fijn. Maar waar de luisteraars ook recht op hebben in antwoord, that is, that is, Dat is, dat, dat ze iets horen over hoe, hoe ze vandaag naar buiten uh, kunnen met, met een bondjas aan. Een bikini. Ja. Of, of uh, anderzijds. Ja. Het weer. Het weer. Ja, luisteraars, u heeft het... Uh, als u heel vroeg uit de veren ging vanochtend... ongetwijfeld meegekregen dat er uh, ja, wat mist en laaghangende bewolking uh, verscheen op de velden... ...kan heel mooi zijn. Vooral als het zonnetje er dan ook een beetje opschijnt. Dan krijg je zo'n mooie gloed in, uh, in de ochtendnevel. En zo rond de dag kan je dan dauw trappen. Maar uh, vanmorgen die mist en die laaghangende bewolking... ...ja, dat was een beetje toch een stempel op het weerbeeld. Maar in de loop van de ochtend, dat heeft u ook kunnen merken... is die grijze massa geleidelijk weer opgelost... en heeft de zon weer goede zaken gedaan. Ondanks de slechte economie, de dure benzineprijzen... de zon doet altijd goede zaken als hij daar zin in heeft. En daarbij uh, is het kwik aan het oplopen... en dat kan vanmiddag rond waarde van 20 graden bereiken. Nou, ik, ik zei het al, vanochtend uh, heeft dus een groot deel van het land... eerst nog te maken gehad met mist of hooghangende bewolking. En plaatselijk is er ook sprake van een, een, een dichte verkeersbelemmerende mist. Dus dat heeft ook nog gevaar op de weg uh, opgeleverd. Ik hoop niet dat er ernstige ongevallen zijn gebeurd vanmorgen. In de loop van de ochtend gaat de grijze massa deken... op steeds meer plaatsen verdwijnen. Nou, als ik naar buiten kijk, dan is hij al verdwenen. En uh, de zon die komt dus volop. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar ook enkele stapelwolken. En de westkust blijft nog een uh, klein beetje kwetsbaar voor mist. De maximumtemperaturen lopen uiteen een van uh, rond 14 graden op de wadden... tot maar liefst 22 of 23 graden in het zuidoosten van het land. En de westenwind is zwak tot matig. Vanavond, zover is het nog niet, maar het komt er vanzelf aan. Vanavond is het eerst nog helder. Vannacht bereikt een frontaal systeem onze omgeving en neemt de bevolking toe. Bovendien gaat het vanuit het noordwesten. Ja, ik kan het niet anders brengen, luisteraars. Nu we dan regenen. Wanneer? Ja, zo in de avond. Hè? Dan komt het opzetten. Hmm. De depressie. Ja. Ja, zolang het het weer is en niet ja. persoonlijke depressie... Dan, dan valt het allemaal nog wel mee. De minima-luisteraars schommelen zo rond de 11 graden... en de wind is over het algemeen zwak. En die waait uit uiteenlopende richtingen. Dan gaan we naar de straten, toch? <laughs> ja, zomaar. En de ochtend is het bewolkt. En met name in het noordwestelijk deel van ons land... dan regent het nu en dan. plaatselijk te valt er zo'n 5 mm. Dat kunnen onze boeren wel gebruiken. En tuinders, want uh, ja, een hoop gewassen... die uh, ...laten het afweten of groeit het te traag en dan gaan de hele oosten verloren. En met een toch al niet te makkelijke financiële tijd voor ons allemaal... ...is het ook voor die boeren, dan uh, kan het heel zwaar zijn... ...en dan kunnen ze ernstig in de financiële problemen komen. Ik ga verder, tijdens de middaguren breekt het, het Wolkendek weer open op de zaterdag... ...en dan uh, vooral in het zuidoosten komen er nog wel enkele buitjes voor... Die komen dan uh, ja, schaars tot ontwikkeling. Maar de maxima die lopen uiteen van 14 graden aan de kust. Tot 20 graden in Limburg. Toch weer een koninklijke aangelegenheid, hè? Maxima erbij. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Hey, luister, de, de wind draait naar het noorden of noordwesten. Het is overwegend zonnig van sterkte. Zo. Nou, dan gaan we naar de dagen daarna. En dan heb ik heel goed nieuwsluisteraars, want dan gaat mei zomeren. Op zondag is het met 16 tot 17 graden nog relatief koel, cool, maar vanaf maandag, let wel, aankomende maandag, wordt het geleidelijk wat, wordt het in geleidelijk wat sterkere zuidwestelijke stroming. Meer dan 20 graden, Dan komt gewoon de lucht uit Spanje, die komt gewoon deze kant op. En later in de week wordt het regionaal zelfs zo'n 25 graden. Nou, dan zou ik mijn bikini maar vast klaarleggen. En we ook goed insmeren ook, hè Willem? Dat is ook dat heel belangrijk. Dat doe, doe ik altijd. Ik heb afgelopen jaar de volgende in mijn gebodipaint de hier op het strand gelegen. Ja. ja. Hey, de hoge temperaturen ja. die worden bereikt bij uh, heel veel zon. En daarna blijft het vrijwel droog. is voor ons allemaal leuk. Mooi weer. Maar voor nogmaals die boeren, en die, ja. die tuinders... Ja. en iedereen die met landbouw bezig is... is dat, is dat eigenlijk niet zo goed nieuws. Bij ons zijn ze nemen de pottenpist. dan... Het zou eigenlijk zo moeten zijn... Ik weet niet of jij dat kan regelen... Want jij kan een hoop regelen... Ach. Dat je zorgt dat het s'nachts goed gaat plensen... Ja. En dan om een uur of zes... Als de mensen vroeg op moeten... Er zijn mensen die moeten om vijf uur op... Maar zo inmiddels zo'n zes uur voor de vroeg opkomers... Ja. Dat het dan droog wordt... Dan ga je naar buiten... En dan trekt die, die mist die trekt meteen weg... En dan komt het zonnetje... En dan heb je de hele dag lekker weer... Ja. En dan, en dan ja. zo tegen de nacht begint het weer te plensen. Nee, nee, dat klopt. Dat, nee, dat ga ik regelen natuurlijk. Registraal reed je de bij jou langs huis heen. Hè, door door een blo mooi bloemendaal. Ja, dat niemand weten. Dat mag niemand weten. Nee, nee, niemand weet. dat Jij ja, ja. bij beveiliging. Dat moet jij toch weten. Niemand dan echt, niet hey, weet dat je een weg Je werd. weet ja, ja, ook ja. niet waar ik woon, hè? Nee, nee, dat heb je ja, toch uh, nooit verteld ook, hè? Nee, Rotterdamse dwarslaan woon jij. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. Hij uh, heeft verder nog iets voor het weer. Want, uh... Nee, het weer is uh, hiermee afgerond, Willem. Uh. Oh, het weer is afgerond, Willem. Ik ga ze even. Ja, ik, maar, ik ga, ga ze even met, met het weer. Ik, ik, ga, klaar. Ik, ga, ik, ga, ik ga. Er zit volgens mij een echo-apparaat in. Hallo, no, no, no, Ik ga haar hem even een pleziertje doen, denk ik. Waar mee? Ja. Oh, het Zonfestival? Echt waar? Oh, leuk. Leuk. Dat was wat. teaching, en Ketje Kaspers uit Enschede, uit Enschede. Ja, nee, daar kwamen ze vandaan. Uh, dat, was, dat klinkt interessant. Dinga, dinga, dong. Is dat elektronica? Is dat een bel? Of is dat een computer die afgaat? Dingen, dinga, dinga, dong. Dingen, dong, nee, nee. U heeft geen radio, professor. Ik heb ik. geen radio. Nee. en Ik heb geen nee. tv. en Ik heb geen computer. Nee, nou lieg nee. ik hoor. Ik heb het allemaal. Ja. Ik heb zowel de tv als de radio als de computer. Ik moet bijbleven natuurlijk op mijn... Terrein. Ik moet van alles weten. En als ik college geef in Delft. Ja. Dat doe ik tegenwoordig in Delft, maar ook in Leiden. En dan laat ik de studenten laat ik leiden door veel te lang over onderwerpen te praten. Ja, ja. En dan leiden ze op. naar Leiden. Begrijp je wel? Ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Maar wat voor onderwerpen heb je het over dan? Ja, je kunt alles aan me vragen. Ik weet overal wel... Iets van. Want uh, uh, ik heb uh, laatst, uh, een laatste woordenwisseling gehad met Maarten van Rossen. Want die weet altijd alles beter dan ik. althans, hij denkt dat hij het beter weet. Maar dus ongetwijfeld is, is daar ook discussie over mogelijk. Want ik ben over een hele hoop onderwerpen... ben ik buitengewoon, buitengemeen, ben ik goed ingelegd. Ja, ja, ja. Grijp je ja, wel. Ja. Ja. Dus, dus die maakt van Ross, zijn zus ook trouwens. En die broer, die, die weet een hele hoop van... Uh, wat is het ook alweer? Uh, uh, musea en zo. En, en, uh. Zijn broer is een museum. Oh, zijn broer is een, is een museum met twee beentjes. Oh, ja, ja, nou, ja. Wil, je, je, je, er ligt een vraag op jouw tong. Ja, vier. die ligt er. Ik, uh, uh, ik, uh, ja, want, uh, ik vind het helemaal niet echt dat hij de microfoon pakt. Maar, uh, maar die, die arme Harm die kan niet eventjes naar de wc toe... of je gaat op de stoel zitten en de microfoon is gelijk weg. Maar ik had voor Harm eigenlijk nog een vraag. Oh, gezellig. Het, het Songfestival, uh, de, de inzending van Nederland. Wat vind jij daarvan? Ik, ik vind het wel een mooi liedje, maar ik denk niet, Willem, dat het gaat, gaat winnen. Kun je, je het oh. maar, uh, ja, helemaal meezingen en ik zo? De, ik weet de titel ook. Ah, ah, ah. Ja, ja. Ah, ah, ah. Zoiets gaat ja. het. Ik weet ook niet of het haha ha, heet, het liedje. Nee, ik, ik zal je even uit, de, even uit de diepte halen. Het heet namelijk De Diepte. O, De Diepte. De oh diepte. ja, gezellig. Ik, ja. Ik, kan het, ik kan het wel eventjes draaien, hoor, ook voor ik. de luisteraars. Uh, en dan mag je gewoon zeggen wat je, wat je ervan vindt. Uh, mag ik een commentaar geven? Nee, uh, onder, het, onder het nummer door? Ja, dat maakt wel meer. Doe maar. Dan moet je gewoon gaan praten. Dan moet je gewoon een beetje zachter zetten. Nou, daar komt ie. S10. Ken je het gevoel dat. dat je er niet uitkomt. ben je wel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 Maar als je nou hier... Ik, ik, ik, ik zie haar nou op het schermpje. Ja. En kijkt tegen een navel aan. Ja. Want kennelijk heeft ze een outfit met een blote navel. Ja, een, een navel is er altijd bloot? Nou, als je, als je hem bedekt niet, hè? Nee, dan niet. Maar nou is hij zichtbaar. Ja. En dan denkt je de hele zaal die gaat er van... Ah, ah, ah. Ja, dat ja, is... Nou, kijk, vandaar... Als je de combinatie doet van de navel en de titel van het nummer, de diepte... Nee, maar Harm, luister, dat meisje heeft gewoon een mooie stem. Dat moet je gewoon toegeven. Ik heeft een mooie stem, alleen kan een discussie maken over het liedje. Ja, daar gaat we Ja, Wat om. vind jij ervan? De tekst. Nou ja, ik, ik vind... Uh, ik vind uh, ja, wat vind ik eigenlijk? Stukje luister nog eventjes. Ja, doe nog een draai nog Ik vind, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ah, ah, ah. Nou, uh, Harm. Oh, dat was ik. Oh, moeders. Sorry, moeders. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn in mijn simpele, simpele, een beetje muziekkennis wat ik heb. Er zijn mooiere nummers geweest. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik vind de nummer wel... Ja, wat wel... kon je daarvan denken? Duncan Lawrence? Nou, dat, dat spetterde er ook af. Ja, dat, maar dat is gewoon ook... Die, die jongen heeft dat het liedje zelf geschreven ook. Ja, hè? ik vind het knap. heeft hij nema, het toch ook gedaan? Of ja, dan? ja. dat vind ik op, op zich wel heel waardevol, vind ik dat ook. Die jongen die kwam toch van de Surinaamse eilanden Of een Surinaamse eiland? Ik vind dat buitengewoon interessant, Harm, Hoe jij dat allemaal weet ook. Ondanks het feit dat je gewoon niet zo op vrouwen bent georiënteerd. Dat je daar gewoon iets over de navel kan vertellen. En, en misschien wel een navelbreukje. Nee, de navelbreukjes, daar weet ik dan weer helemaal niets van. Wel van de navel op zich. Nou ja, ik, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk best wel goed, nummer. Ja, ik vind er een mooie stem. We willen zonder meer. Ja, ik weet niet. Kijk, eigenlijk is Oekraïne een beetje de. de, de de winnaar voor iedereen. Hè? Vanwege de omstandigheden in Oekraïne denken de mensen dat het liedje uit Oekraïne gaat winnen. Hoe, hoe ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het. Is het, is het heel erg... Uh, en is het ook strafbaar om te zeggen... dat het hele Songfestival eigenlijk gewoon één politiek spel is? Is het zo? Ik vind van wel. Maar ben jij, ben jij dan, dan, net als Maarten van Rossen, ben je dan een buitengewone gemeene insider, Willem, omdat je dat allemaal zo weet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, heb, uh, ik heb hier de krant voor me liggen, een parol, en daar staat het in. Maar weet je, ik uh, heb zoiets van: uh, ieder moet gewoon lekker zijn ding doen. Uh, Blijf ja, jezelf. Mijn parol is: lees meer kranten, Willem. Je hebt ook de Telegraaf, je hebt het Armie-dagblad. Ja. Uh, uh, nou ja, het uh, noord hollands dagblad. Je hebt misschien ook van de Zandvoortse Courant. Zandvoortse uh, uh, waarheid is het. Ja, geloof het wel. Ja. Maar dat maakt niet uit. Uh, wie ook bent, uh, wat je ook doet, maakt niet uit. Gewoon blijf jezelf en zoek jezelf. Dat is het enige waar ik zeg. Heb, nou, heb je nou nog zicht op andere nummers van het Songfestival... waarvan je nou wel zegt, van, nou, dat kan wel eens een winnaar worden... of heb je nog niet gekeken of geluisterd? Ja, Hedy Lester. Natuurlijk de Mallenmolen. Nou ja... Ik zou zeggen, blijf jezelf en zoek jezelf, broeder. En onverhoop niet content, postbus 275, Purmerend. Dit is de boodschap voor vandaag. Ik moet even hoesten. Oh ja, je doet maar. Oh, allemaal live. Allemaal op weg naar niet.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 Ja, wat is er nou? Uh, dat is, uh, ja, zoek jezelf, broeder. Ik ben overal aan het zoeken geweest, hier door het hele studio heen. Ik ben in de wc geweest, ik ben in de keuken geweest, ik ben hier onder het bureau geweest. En, en gevonden? En ik, ik heb mezelf gezocht, broeders, en ik heb het niet gevonden, Willem. Ja, uh, en nu? Ja, dat is een probleem. Nou ja, dat is geen probleem, het is een uitdaging. Het is een buitengeme, een buitengeme, oh, oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ken ja, ja. jij Jort Kelder? Ja, die zit nooit op zolder. Is hij nou verslaggever of is hij nou presentator? Wat is die man nou? Hij, hij zit bij zijn talkshow zit die, zit die voor te dragen. Hey, hij zegt dat hij journalist is. Ja. Ik heb hem ook wel eens een quote horen geven. Oh. En wat is hij nou? Geen idee. Ik weet niet eens wie het is. Nou, uh, uh, hij, hey, ik noem de kelder omdat ik in de kelder ook wat zoeken ben geweest. Ja, oh dat me kwam je tegen. Ja, je ja, kelder. Ja, ik snap het. Ja. Hey, ik krijg allerlei vraagjes over, over de uitzending natuurlijk. Uh, uh, hoop mensen zijn blij dat wij er weer zijn. Er zijn ook mensen die, uh, die, zijn, Ach, die... Die zijn minder blij. Hey, dus ja, nou ja goed, die heb je er altijd bij. Ja, zo zeker zo. fans van mij weer. Nee nee nee die, die, nee, nee, nee. die zijn weer minder blij. Nee, nee, nee. Ik, was, altijd, was eentje, ik ben altijd een gebeten hond. Er was er eentje die stuurde net... Horm, je moet niet, Haren, <laughs> moet niet zo vervelend zijn. Het <laughs> nee, is altijd zo depressief. Hij denkt altijd meteen dat hij de gebeten hond is. De wat? Harm denkt dat hij de gebeten hond is. Wat? Ja. Dat ik het eigenlijk ben. Ja, dat Als is alsof. Ik loop hem overal achterna. Ja, maar goed, ik krijg zo'n berichtje waarin staat van... Uh, van God, uh, zou je ook eens een keer accentloos je accent kunnen... Uh, ja, nou, dat kan natuurlijk niet. Dat kan, <laughs> dat kan natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Nee. Nou, goed. Uh, Waar, uh, waar ik het over wil hebben, uh, was ook de vraag van... komen jullie wekelijks terug? Nee, het is één keer in de twee weken. Niet mijn schuld hoor. Nee, nee. Nee, dat is, nee, nee, nee, nee, is absoluut niet jouw schuld. Mijn schuld is dat, het is gewoon werkgerelateerd, roostertechnisch. En uh, ja, kijk, uh, ik, ik ben ook aangesloten bij, uh, bij de Vereniging van Loonslaven in Nederland. Dus ja, ik werk ook. Dus wat één keer in de twee weken dan. En uh, er gaan geluiden. Hè, het is nog niet helemaal zeker, maar er gaan geluiden dat... Misschien tussen app en vloed weer terugkomt. Oh, dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. En dan heb je wel een van de betere easy listening programma's in Nederland, zeg ik dat maar. Tenminste, dat vind ik... Nee. Wat aardig, wat aardig, wil Ja, nee, dat geeft wel helemaal niks. Die appeltafel is heerlijk trouwens. Ja. Ik, ik zet er even een stukje muziek. Want voordat je weet, het is twaalf uur. Want het is bijna kwart voor twaalf, zie ik. Het gaat hard, hè. En uh, Canada is steeds wakker. En Amerika, weet ik niet. Uh, Vlading is wakker. Zandvoort is wakker. Een heleboel mensen zijn wakker. Is het Su Su Su Su Suzie wist dat niet? Ik heb geen idee. Ik heb er gemist vanmorgen. Ik denk nou, kijk, kijk eventjes op het internet, ja. Ja. En ik zie er niet voorbij komen. Nou, dan ligt ze waarschijnlijk ligt ze nog... Of op één oor, want op beide oren tegelijk kun je het ja, niet, niet op liggen. Nee, kijk, dat, gaat, dat gaat niet, Wil. Dat gaat niet. Even kijken. Stukje muziek maar weer. Dit is trouwens Leon de Graaf.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 Pittsburgh seemed the only place to fly wordt verzocht haar sombrero af te halen aan de sombrero-balie. Mevrouw Brouwer, reizende naar Malaga... wordt verzocht haar sombrero af te halen aan de sombrero-balie. De heer Tatis, reizende naar Nieuw-Zeeland... wordt dringend verzocht contact op te nemen met zijn hond... De bouwvakkers van bouwbedrijf De Haan worden verzocht hun brood af te komen halen aan de Broodbalie. De bouwvakkers van bouwbedrijf De Haan reizenden naar Tormolinos worden verzocht hun brood af te komen halen aan de Broodbalie. De zes olifanten die aanvankelijk als vermist werden opgegeven zijn gevonden op de platform kunnen door de heer Boltini worden afgehaald. De zes olifanten die aanvankelijk als vermist waren opgegeven kunnen worden afgehaald. Vlucht RP 906 uit Londen heeft Schiphol niet gehaald vandaag. Wachtenden voor reizigers van deze vlucht dienen over twee weken terug te komen. Ja, nou ja, dan neem ik het omroepen maar weer over. Je luistert nog steeds naar C.F.M. Zandvoort. The Boys Are Back. In town. In town. En ja. ze gaan er weer bijna, trouwens. Ja. Ja, misschien heb jij... Ik weet niet of, je dat, of dat nog lukt, Willem. Je hoeft nou niet meteen, maar, maar misschien het voorlaatste plaatje zo. Welk? The, the Boys Are Back in town. Maar dan kunnen we ook Petula Clark erbij halen met Downtown. Uh. Gaat, gaat, gaat Willem gaat zoeken... Hij is buitengewoon, buitengewoon korts achter aan het zoeken nu, uh, op de computer. En daar probeert hij namelijk in te typen Downton. En dan hoopt hij dat hij één keer Petula Clark tevoorschijn tovert. En, en dan zouden we het liedje Downtown kunnen draaien. Dus buitengewoon een, uh, een hit geweest in de jaren, in Marok, maar hoor, ik me niet vergis, 60.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 So much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares.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 troubles. Forget all your. Kijk, ik, heb tien, ik heb net tien telefoontjes gehad van mensen die vragen allemaal... Ja, is, is Petula Clark nou de oma van Alain Clark? Nou, de hele hoop is zo kwaad natuurlijk. Ja, nee, dat, ze, die, dat snap ik. Ja, ja, ja. Ja, ik Marjan en Alain, dus de, de moeder van Alain. Ja. Nou, de, de Petula Clark zit die, die helemaal niet in de familie van het Clark uh, uit Zandvoort. Dus dat is gewoon een flauwekeul luisteraars. Dus misinformatie heet dat. Dat is misinformatie. Ja, en wij, wij drukken er gelijk de kop in. Dat is het is gelijke pad. Maar wel een leuk nummer toch, Willem? Het is een schitterend nummer. Petula Clark. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar, uh, daar bloeit mijn. Dat zijn vitamintjes voor mijn hart. Ja, vitamine M. Muzikale vitamintjes ja, voor muzikaal, mijn hart. M, ja, ja, ja, ja, ja. Ik had laatst zoveel vitamintjes M gehad. Ik moest op een gegeven moment smiddags naar de bloedbank bloed geven. We denken, ik Komt alleen maar muziek uit. Het is 42, 42 buisjes. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Ik heb nog een verzoekje klaarstaan. niet te geloven. Nou, daar is hij om gevraagd dan waarschijnlijk. Ik eh, uh, ik hoop het, ja. En hij mag meegezongen worden natuurlijk. Je weet het waar begin waar het began. ik kan begin te knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring spring became the summer who'd have believed you'd come along hand, touching hands reaching out touching me Caroline, do that you never seems so good. Ik heb wel aardig zingen willen, maar ja, ook, zingen, te ook. Ja, ik heb een geweldig moeite zingen, jongen, ja, ja, ja, ja. Maar ja, met... Ja, ik had een warme al dat hij baby was. Ja. Ik kan me nog herinneren. Ja. Het was al een maand of zes, zeven lag hij al te zingen in zijn wieg. Het ja, is niet te geloven. Maar uh, met Nederlands Diamond, Nederlands diamant zoals jij altijd zegt, gaan wij eruit? Ja. Sweet Caroline. Sweet Caroline. En, of Sweet caroline hè? Uh, sweet Ja, maar Caroline liep zo vreselijk te zweet altijd. Oh, oh, oh, oh. oh. Ze we het er nog over? En die lucht. Oh, nou goed. Vriend, het was weer enorm gezellig. Wederzijds Willem. De eerste keer weer, sinds hele lange tijd. En uh, nou, over twee weken zijn we er weer. Nou, gezellig. Oké. Okay. Iedereen bedankt voor de reacties en de fotootjes. Ja, en, ja, allemaal een fantastisch weekend toegewend. En een mooi weekend gaat vast lukken. Goed zo. Heel bedankt.